Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De arbeidsmarktpositie van Bulgaren in Nederland is zorgelijk. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau... in een publicatie over het leven van Bulgaren en Polen... die de afgelopen anderhalf jaar naar Nederland zijn gekomen. Van de Polen heeft 84 een baan. Bulgaren zitten juist vaak zonder werk. Vooral Bulgaarse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Slechts 36 heeft een baan. Van de Bulgaarse mannen heeft 67 een baan, maar ze werken meestal weinig uren. Veel Polen komen via een uitzendbureau naar Nederland en hebben daardoor werk. Bulgaren worden bijna nooit door een uitzendbureau benaderd en vinden een baan via bekenden.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 In een brief aan de gemeenteraad stelt het college... een zakelijk bestuur van twee personen voor. Dat later vandaag wordt voorgedragen. Zij moeten hun besluiten melden aan het Rotterdamse gemeentebestuur. Deze situatie blijft in stand... tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Het Gezi Park in Istanbul is gisteravond laat weer geopend. Eerder op de dag had de politie het park opnieuw afgesloten... om nieuwe demonstraties tegen de regering van premier Erdogan te voorkomen... Tientallen mensen zijn gearresteerd... en de oproeppolitie zette traangas en waterkanonnen in... tegen de demonstranten toen die vanmiddag naar het Gezi Park... en de Taximplein wilden. De plaatsen die vorige maand het centrum vormden... van de grootscheepse demonstraties. Volgens Turkse media waren er rond middernacht... op sommige plaatsen in Istanbul nog confrontaties... tussen politie en actievoerders. Het weer, het is helder, overdag opnieuw zonnig... en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Ja, en zo praat je in een heel uur over immigratie en over uh, mensen van buiten die hier in Nederland werk proberen te vinden in de afgelopen eeuwen. En zo zit vooraan het nieuws dat de Bulgaren dat, daar grote moeite mee hebben vandaag de dag. De Polen doen het goed, 84 procent is, maar de Bulgaren, vooral vrouwen, 36 procent koppen aan het werk. En bijna nooit worden ze benaderd door het uitzendbureau. Dus dat zijn momenteel de groepen die, uh, die een moeizaam... Uh, zich vestigen in Nederland, waar allerlei beelden over bestaan enzovoorts. Maar als ik zo Jan Lucassen zojuist uh, be, beluisterde, sociaal historicus... dan uh, komt dat op de lange termijn allemaal helemaal goed... met, uh, met al die mensen die uh, graag hier willen werken. Want als, hier, uh, als het hier goed gaat, dan is er al werk. En dan, uh, dan, dan komt dat wel. Een keertje goed. En als het weer minder gaat, dan de vlak dat weer af en zo. Dat is, dat, uiteindelijk komt het allemaal goed. Dat is toch een geruststellende gedachte in deze nacht. Goed, de stap van uh, werkende buitenlanders naar werkende pubers is klein, zou ik zeggen. Want daar gaan we het de komende twee uur over hebben. Zeer jonge kinderen die vreselijk, vies, ongezond en zwaar werk doen. Dat is nog eens een conclusie. Het staat in het rapport Pubers aan het werk in Nederland... over bijbaantjes van tieners. En straks na vier uur spreken we met de man achter dit rapport... antropoloog Christoffel Lieten. Hij heeft zich als hoogleraar kinderarbeid jarenlang beziggehouden... met misstanden ver weg, in Bangladesh bijvoorbeeld... maar hij heeft nu dus ook de Nederlands werkende jeugd... langs zijn meetlat gelegd. Live muziek is er trouwens dit uur van. En ook het volgende uur van Bambi Leed, een veelbelovende funk -band uit Den Haag... met de Surinaamse en een Antilliaanse immigrant aan de microfoon... Dat ook nog. Dus eh, alles komt bij elkaar vannacht. En als ik jou was, zou ik alleen al daarvoor blijven luisteren. Maar goed, eerst gaan we met u praten over uw ervaringen... met bijbaantjes en vakantiewerk. Dat eerste vakantiebaantje. Wat was uw eerste vakantiebaantje? Vijf dagen. Een beetje clandestine uh, in het koorhuis in Scheveningen. Borden wassen enzovoort. Hoe oud was dat... u toen? Ik was vijftien. En dat mocht eigenlijk niet? Dat eerste vakantiebaantje. Dat was Pessenpluk. Uh, hoe oud was u toen? Dat was acht jaar. Dat was ontzettend jong voor een vakantiebaantje? Ja, we gingen met het hele gezin uh, best Mijn vader was kolenboer, dus hij had zomers niet veel te doen. En dan gingen we met het hele gezin uh, in de tuin bouwen. Dat eerste vakantiebaantje? Nou, ik heb uh, hard mogen werken in een veevoederfabriek waar mijn vader ook werkte. Kelders leeg scheppen waar uh, restanten lagen, waar de ratten doorheen kwamen. Uh, lopen af en toe. Zeg maar, dat deed u voor uw plezier of moest dat van uw vader? Uh, nee, ik deed dat eigenlijk om een centje te verdienen. Daar ging het allemaal om. Dat, uh, een aantal weken zomervakantie. En dan uh, mijn vader zat dan op het kantoor en die zei van nou, je kunt nu ons vakantiewerk gaan doen. Je, je verdient een paar gulden per uur en uh, dan heb je een mooi eigen zakcentje bij elkaar verdiend. Nou ja, dat, uh, dat hebben we maar gedaan. Ja, dat deed hij dan maar gewoon Emil Roemer aanpakken. Zakcentjes verdienen, dat was de laatste. En daarvoor hoorde in volgorde uh, Uri Rosenthal en Gerrit Salm. U kent ze wel, tweemaal VVD, een roemer natuurlijk van de SP. Ze vertelden hun vakantiewerkverhalen... een paar jaar terug in een serie in, uh, met het oog op morgen op deze zender. Maar wat was eigenlijk uw eerste baantje? En waarom ging u werken? Wat kocht u van uw eerste centen? Of mocht u dat geld helemaal niet zelf houden... maar moest u werken om het gezinsinkomen aan te vullen... of omdat u mee moest draaien in het bedrijf van uw ouders... En uh, hoe oud was u eigenlijk toen u voor het eerst een baantje kreeg? Was het werk wat u deed eigenlijk wel geschikt voor uw leeftijd? Werd u een beetje goed betaald of werd u juist uitgebuit? Wat heeft u er misschien van geleerd juist? Bel met uw verhalen naar het gratis nummer 0800-1121. Mailen kan ook, nachtapenstaatje.euw.nl en twitteren. Uh, u vindt ons op, <coughs> op apenstaatje dit is de nacht en meepraten uh, doet u via hashtag dit is de nacht. Maar als u mee wilt praten in de uitzending, bel dan 0800 1121. Tijd voor muziek. Hier is Bruce Springsteen met Working on a Dream. Working on a dream. Bruce Springsteen. Die is natuurlijk een beetje de American dream ademt. Werken voor je droom. Dat is waar je het voor doet. Als je zwaar en vies en ongezond werk doet misschien. Of misschien gewoon heel leuk werkt. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan weet je, dan heb je dat. Dat is je focus. Hier doe ik het voor. Voor deze dromen. Mijn dromen waar te maken. Daar hebben we het over vannacht. Werken. Werken als je jong bent. En werken voor je eigen zakcentje. Of moest je werken omdat dat eenmaal van papa en mama moest. Dat kan natuurlijk ook. Werken als je jong bent. Twaalf jaar... 14 jaar, 16 jaar, die leeftijd hebben we het een beetje over. Sommigen misschien al op 10 jaar, dat, dan gaan we ver terug. Iemand die daar alles van weet is Cor Smit die Hallo. was ik even vergeten te introduceren net, maar dat gaan we alsnog doen. Goeie nacht, Goed dat je hier bent. Komende twee uur ben je mijn gast en je bent historicus in Leiden. Je hebt je gespecialiseerd in kinderarbeid. En dan uh, overhandig je me dit boekje, de uh, kinderarbeid, J.J. Kramer en de Leidse fabriekskinderen. Dus dit zijn eigenlijk jouw twee specialismes in één. Dit is een beetje uh, een combinatie van die twee specialismes, ja. En dat ja. is uh, ongeveer toepasselijk om mee te nemen, omdat het... Uh, 150 jaar ja. geleden is dit jaar niet alleen dat de slavernij is af, afgeschaft... maar toen woedde ook de discussie over de slavernij in Nederland... dat is namelijk wat wij hier in Nederland de kinderen aandeden ja. in de fabrieken. Ja, ja. En daar heeft dus die Kramer een uh, vlammend uh, verhaal uh, over geschreven, ja. wat inderdaad ieders hart bewoog en uh, waardoor eigenlijk de het tij uh, extra race, uh, waardoor uiteindelijk het gekomen is tot uh, wetgeving om die kinderarbeid te beperken. Ja, ja, daarover straks meer. Hier trouwens hele mooie foto's. Hier, uh, ook in moderne metaalbedrijven staat ons bij. Het werkt er kinderen zoals hier bij Wilton in Rotterdam. 1897. Dat is inderdaad gewoon een, een, fabriek, een fabrieksomgeving waar je u tegen zegt. Daar horen geen kinderen thuis, hè? Nee, nee dat zou je zeggen. Hè? Maar dat was toch heel erg normaal. En zelfs in die meta grote metaalbedrijven... dan denk je van, dat is toch zwaar werk. Zo'n zo, zo er... kan toch zijn hamer niet eens optillen? Staat er, het is voor nog, nog niet eens twaalf die hier staat. Nee, Dat is waarschijnlijk, waarschijnlijk. Ongelooflijk. Ja. ja. En dat waren dus de beelden waar J.J. Kramer uh, op aansloeg... en uh, zich druk om maakte ähm um Vannacht dus over, over kinderarbeid. En uh, uh, daarover willen we ook de luisteraars aan voortlaten. Want u thuis heeft daar ook vast uh, op een of andere manier ervaring mee. Kinderarbeid klinkt gelijk heel zwaar. Maar we, we doen vannacht de hele breed ook. Gewoon vakantiebaantjes, bijbaantjes. Uh, het gaat erom, uh, werkte je als jongere, als tiener? Waarvoor deed je dat? Mocht je het zelf geld, uh, geld zelf houden? Of moest je werken om de een of andere reden? Gezinsinkomen of het eigen bedrijf van vader en moeder? Met dat soort verhalen mag je bellen 0800-1121. En we hebben uh, nu al een beller aan de lijn. Harry van Geenen, Goedenacht. Hallo. Goedendacht. U, uh, u, u heeft wel een mening over die vakantiebaantjes, geloof ik, hè? Ja, ik heb, ik heb uh, over uh, bijvoorbeeld in, in uh, grote winkelbedrijven... wat, wat kinderen aan het doen zijn allemaal. En uh, ja. als je ziet wat ze, wat ze overhouden... dat uh, Moet misschien, ze misschien voor 5 euro per maar, uur moeten werken. Maar daar heeft u het over vandaag de dag. U vindt dat ze worden uitgebuit? Ja, zeker. Ja. Oké, okay. maar heeft u zelf vroeger, uh, toen u uh, een jaar of veertien was, of twaalf misschien, werkt u toen al? Ja, ja, ja. Wat, ik, was, ik kom... wat was uw eerste baantje? Mijn eerste baantje was uh, shower. Shower, bij? Ja. Bij een uh, mailfabriek. Een mailfabriek, in. Waar, waar hebben we het dan over in Nederland? In, in Aalte. Aalte, in de uh, ja. achterhoek, geloof ik, hè? Ja, ja. Dat zeg ik goed, ja. Uh, en, en daar ging u mailshowen, dat was. Hoe oud was u? Ja, 13, 14 jaar. Zware zakken, schat ik in. Nou, ja. ja ik je een mailzak ongeveer een kilo of twintig, 25. <Tenlachries> ik zie uh, Cor Smit knikken. Dat, is, dat kan niet, hè? nee nah, dat kan zeker wel. Ja, wel. Ja, 14 jaar? Kun je dat 20 kilo op je rug eh, sjouwen? Dat kost nogal wat moeite, hè? Ja. Maar ja, ja. <f predictor> mensen zadelden de kinderen nogal wat met op ja, ja, en deed je dat voor je plezier, Harry? Nou, nee, ja, ja, het, ja. Het moest. De, de tijd was ervoor. Het uh, was weer anders. Maar dat, dat deed je voor je eigen accentje. Ja, ook. Ja. ook. Ja. Hoezo ook? En, je je Mo moest ook wel wat afdragen thuis. Uh, ja, ja. Uh, Jawel? Oké. Okay. Want wat verdiende ja. je dan ongeveer? Ja, toen de tijd, ja, hoeveel was het? Uh, twee à uh, drie gulden per dag. Per dag? Ja, ja ik, ik heb het over de jaren 60, begin 60. Ja. ja, dat, ja. dat, dat was. Uh... Maar als, je, als, je, als je ziet dat het al die jaren dicht is veranderd, want uh, met een dag. Vandaag de dag is het precies hetzelfde nog. Ja, en dan kijk, hebben we het vandaag de kijk, dag over 2, 3 euro per uur. Maar goed, het zijn natuurlijk ja. andere bedragen, andere tijden. Ja. Uh, maar vond je dat toen, want je was natuurlijk 14 jaar, vond je toen wel ja. dat je dacht van zo, weer 3 euro en weer 3 euro. Ja, en, ja, kijk, ja, schulden, schulden. schulden en, uh, ja, sorry. En, alles, alles was niet zo duur nog. <laughs> ja. en, uh, want, nou, jongen, wat, als je een beetje geld had. En, uh... wat, wat kocht je voor je eerste uh, zelfverdiende geld? Ja, een... een uh, dat kan maar ja, dat dacht ik al. Ik, ja. Ja. Vandaag de dag kopen we natuurlijk, uh, nou ja, ik was zeggen CD's, maar die tijd is ook alweer geweest. We downloaden wat van iTunes of we kopen vooral natuurlijk eerst die smartphone om dat allemaal ja, op te kunnen luisteren. Maar toen waren het LP's. Ja, zeker. Weet, weet je nog wat en, het was, je eerste LP? Nou, nou ik, ik, ik, ik weet echt, ja, iets, iets van de Beatles uh, die tijd of.? Uh... Zoals wel, hè? Oh. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet het echt uh, niet zo meer. Maar... En hoe voelde ja, dat, die, die eerste LP van je zelf ja, geld? Ja, je, ja, je hebt er zelf, zelf voor gewerkt. Uh, maar als je, ja, uh, je bent blij, je hebt een beetje geld in je, in je hand. En, uh, en ik denk de dag van vandaag, alles is veel duurder ook. En, uh, ja. Dus het is niet te vergelijken nee. van vroeger en nu. Dus, uh, nee. Andere, ja, ja, hier... andere tijden, andere baantjes ja. ook. Hè? Vandaag de ja, dag ja, ja. is het veel meer uh, ja, plukken en uh, ja. vakken vullen, krantenwijken ja. lopen. Ja, dat ja, ja. zijn de baantjes van vandaag de dag. Hey, ik wil je bedanken, Harry, voor je, voor je okay. verhaal. Oké. Okay. We gaan hier in de studio okay, verder met... Uh, ja, bedankt. Uh, blijf luisteren. Uh, want we gaan hier in de studio verder met, uh, met Cor, Horst Smit. Wat was eigenlijk jouw uh, eerste bijwaantje, Cor? Dat was, uh, ik uh, dat was, ik uh, hielp dan mee in het wijnpakhuis van de, van de distillerij en drankenhandel... waar mijn vader als chauffeur voor werkte. Dus die regelde dan dat ik in de vakantie was, puur vakantiewerk... dat ik daar veertien dagen in het uh, wijnpakhuis mocht, mocht helpen. Slangen aanrukken om die wijn uit vaten te, te tappen... en. Uh, ja. Uh, flessen te bottelen en dat soort dingen. We hebben we het ook over de jaren zestig? Uh, eind jaren zestig inderdaad, rond 1970 uh, die ja. tijd. Uh, eind jaren zestig, ja, toen ik een jaar of uh, 14, 15 was. Maar dat was puur vakantiewerk. En als ik die meneer net hoorde, dan ging die met 14, 15 jaar gewoon echt werken. Ja. En dat ja. was bij mij niet het geval. Hangt hij nog, Harry? Nee, ik geloof het niet. We kunnen het hem niet meer vragen. Nee, want die moest dus inderdaad ook een deel van zijn inkomen afstaan ja. hè, aan zijn ouders. Was dat bij jou ook zo? Nee, voor mij was het echt gewoon puur... Uh, Iets extra's voor mezelf. Ja, ja, ja. Ja. Dus om uh, inderdaad, te gaan mijn foamplaten kopen. Uh, vliegtuigmodellen was ik nogal van zot op. Of een mooi, mooi, uh, mooi boek. En dat uh, kocht ik er dan van, inderdaad. Wat was jouw eerste, uh, eerste aankoop? Mijn eerste LP die ik in die tijd kocht was een LP van Brainbox. Een prachtige Nederlandse band met, misschien ken je de gitarist daarvan, of wel Jan Akkerman. Ja, ja. ja die daar ik, kennen dat, die we. is ja. daarmee toen begonnen. Niet, was... niet zo heel lang geleden was hij nog in ditse dag de gast dat ongetwijfeld, ja, ja. want hij is nog steeds actief muzikaal. Ja. Ja, ja. En dat was, dat was, die, was een band, was een hele goede Nederlandse popband. Heel goed. Ja. De band zegt me niks, maar daarna de gitarist ja. wel. Ja, ja, dat heb je soms, dat de gitarist bekender wordt dan de band. Um, dat, dat was jouw eerste aankopen? Dat was mijn eerste aankopen. Was dat werk wat je deed in die wijnhandel, was dat een beetje te doen of was het zwaar? Nee, dat was, het was wel een beetje gezellig. Weet je, wel. het was een klein clubje. We werkten daar met ze. Met, met, tenminste, er werkten daar normaaliter twee mensen. En ik kwam er als derde bij. Ja. En uh, ik was natuurlijk nog de, de zoon van een collega. En dat, dat, dat ging op een vrij gemoedelijke manier. Je moest wel aanpoten natuurlijk. Ja. Maar uh, dat, dat, dat, dat ging nog wel redelijk rustig. Dat was eigenlijk ook een beetje van elke jongen aan een zakcentje. Ja, ja. Oké, okay, dus de, de, eigenlijk heb jij er zelf vrij positieve ervaring mee. En je deed het alleen in de vakantie? Ik deed het alleen in de vakantie. De zomervakantie heb ik het dan ook. In de zomervakantie, ja. Ja, ja. En eigenlijk de meeste, meeste. Mensen van mijn school ook waren er in, onze, in mijn tijd... van mijn school in ieder geval niet zoveel... die er echt een, een vastbaantje bij, door de week bij, bij hadden. Ja, ja want nou ja, je, je werd groot, net als Harry... in de tijd van, van laten we zeggen, de, na de Tweede Wereldoorlog... de tijd van de wederopbouw, tijd van handen uit de mouwen... Um, nou ja, maar de vraag is natuurlijk: dus die ouders, die, die was allemaal ja, niet lullen, maar poetsen op zo'n Rotterdams. Werden de, de kinderen daar aanvankelijk ook bij betrokken? Nou, bij, bij ons was er veel meer een sfeer van. van, van uh, uh, moet je horen, uh, Pa die moest uit school, uh, moest uh, direct uh, toen hij 12, 13 was uh, aan het werk en die mocht niet naar de Ambachtsschool om iets, een vak te gaan leren. En dat zal onze kinderen niet overkomen. Ja. Dus mijn, mijn ouders, die hadden eigenlijk heel erg sterk een Mentaliteit van uh, het is niet normaal als kinderen gewoon gaan werken. Hmm. Uh, kinderen horen naar school te gaan, okay, dat dus ze een vak leren voor later. Dat was eigenlijk meer de mentaliteit eind jaren ja. 60. In mijn, in mijn omgeving, ja, wel, ja, ja, ja. Uh, want. Um... Nou ja, dan, we komen daar, daar komen we straks op te spreken hoe dat dan heel vroeger was. Dat de kinderen dus nog in die fabrieken rondliepen. Maar uh, uh, je beschrijft zelf een tijd waarin dus veel belangrijk was. Juist denk ik ook voor die wederopbouw. Hè, dat, dat de jeugd naar school ging. Voor de toekomst. Ja, het was natuurlijk... Het is in die tijd is dat, uh, zeg maar dat, uh, dat, dat, dat, dat beperken van die kinderarbeid eigenlijk afgerond. In 1970 was ook het, het laatste jaar dat er een... Zeg maar, de, de, de leeftijd uh, beperkt is tot, uh, zeg maar, de minimumleeftijd uh, tot, ik dacht 15 of 16 jaar beperkt is. Dat je minstens 15, 16 jaar moest zijn om te kunnen gaan werken. Dus dat ja. was eigenlijk in die tijd dat ik dus voor het eerst ging werken, zat ik eigenlijk, zat ik eigenlijk in de afronding van dat, dat verhaal ook. Ja, want jij was 15? Ik, was ik, was, ik ben van 54, hè, dus ik was uh, een jaar of in 69 was ik 14. Nee, nee, 7, Eigen, eigenlijk nog net 15. te jong? Eigenlijk stiekem de regels toch al overtreden? Nee, nee, in, in nee. 70 is het namelijk naar 15 toegegaan. Dus dat... in 69 was het nog 14. Ah, oké, okay, nog net legaal. Ja, nog net. Ja. Maar, en, en als je ouders hadden gezegd, je wacht nog maar een jaartje, want nou, het mag maar, nog niet? Nou, dat hadden we niet zoveel uitgemaakt. uitgemaakt. Ja. Dan maar een jaartje later, die even van later. Brainbox. Ja. Hey, wanneer ontstond eigenlijk dat fenomeen bijbaantje? Want dat, dat is een soort luxe, dat heeft een soort luxe gevoel, hè? Dat, dat, je hebt het niet nou, nodig. Het is, maar het, is leuk. Je, het is heel moeilijk om eigenlijk, hè, we, dus, je hebt dus nu een rapport gekregen. En we weten wat over de 19e eeuw. Maar eigenlijk is van hoe dat, dat kinderarbeid zich ontwikkeld heeft, wat het nou betekent, is eigenlijk nooit uh, onderwerp van een beetje fatsoenlijk onderzoek geweest. Dus dat is mm. heel moeilijk te zeggen. Het is goed maar dat mijn het onderzoek indruk, er dan nu is. Ja, ja, dat denk ik wel. Maar mijn indruk is dat het vooral de laatste 20, 25, 25 jaar is dat het steeds normaler is geworden dat kinderen uh, bijbaantjes hebben. Dus niet alleen maar vakantiewerk, maar dat steeds meer kinderen... ook gewoon een vaste klussen, vaste, een, een baantje. Je noemen we het zelf vakkenvullers en dat soort werk. Ja, ja. Uh, we hebben een, een beller aan de lijn, Henk van Mierlo. Ja. nacht. U, uh, u bent op uw veertiende al begonnen uh, met bakken. Ja. Hoe, hoe, welke jaren hebben we het dan over? Uh, dan hebben we het over 1953. 1953, oké. Okay, dus nog net weer wat eerder dan... Uh, dan was je nog net niet geboren, hoor. Uh, nee, nee. uh, wat wat verdiende je daarvoor, Henk? Uh, acht schulden in de week. Acht schulden in de en week. week. En dan moest okay. je drie, 53 uur voorwerken. 53 uur, oké. Okay. Precies. Op de, op de minuut af, zeg maar. Ja. Ja, oké. Okay. Dus het was op zich al wel begrensd. Maar 53 uur is een forse aantal uren. Zeker voor een 14-jarige. Um, ja. Deed je dat... Uh, ja, dat deed je dan fulltime al? Uh, ja, uiteraard, ja. Ik, ik was... Uh, ik, was uh, uh, ik, ik, kwam, ik kwam van het gymnasium af. Oh. En uh, uh, ja, ik, ik had twee jaar... Uh, Seminarie uh, gehad. En uh, dat kon mijn vader niet betalen. Yeah. En toen moest ik dus uh, gaan werken. Yeah. En dat was in augustus 1953. En uh, ja, ik, ik was blij dat ik een baantje had. Nou, dat snap ik, ja. ja. Maar um, uh, hoe zit dat kor? Deze meneer ging dus als bakketbakker werken op 14 jaar. Mocht dat toen, 53? Dat mocht in 1953, zeer zeker. Ja. Ja, dan ja, ja, was ja, dat met is... school, ook al had je een knappe kop gymnasium. Ja, maar dat was inderdaad wat, wat die meneer beschrijft. Wat je net ook zei, wederop, maar het was een, een tijd van armoede. Ja. De, de huishoudens hadden niet zoveel te besteden. Dus er waren natuurlijk heel veel gezinnen die zeiden van... ja, allemaal goed, leuk en aardig gaan studeren, maar we hebben het geld nodig. Ja, was dat ook zo bij jou, Henk? Was, was het gewoon een ja, aardig Ja, dat klopt. Ja. Ik ja. was de, de oudste thuis. En uh, uh, mijn vader was blij dat ik uh, op een gegeven moment een, uh, een inkomen had. Ja. Uh, ja. En ik, ik kreeg dus een gulden heette dat vroeger. Ja. Hey, en, en ben je er ook in doorgegaan? Ben je uiteindelijk uh, volleerd bakker geworden en uh, lang gebleven? Nee, nee, nee, ik ben in het welzijnswerk terechtgekomen. werk, Oké. Okay. Ja, ja, maar het is heel veel later. Oké. Okay. Dus ik, heb, uh, ik ben in dienst uh, gegaan. Mm. Toen, toen, toen was je nog Diest, je, hè? Ja, dat is al lang geleden hoor. Voor mijn tijd. Ja, precies. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, en, en uh, maar daarna wakker geworden na die dienst. Of... Nee, nee, nee, nee, nee, Ik ben, ik ben, ik uh, ben op een gegeven moment uh, uh, glasblazer ben ik geweest. Ik ben uh, bij de PTT heb ik gewerkt als uh, ja. Uh, ja telefoon aansluiter en uh, dat soort dingen. Ik, ja. heb, ik heb het allemaal meegemaakt. Ja, ja, ja. En uiteindelijk dus in het welzijnswerk terecht gekomen. En toch wat ja, toch meer ja, werk met ja. je hoofd. Eigenlijk wat meer bij je paste, misschien. wel oh, misschien wel. Ja. Ja, ja, goed. Dankjewel voor het bellen, Henk, voor je verhaal. Oké. Okay. Goeiedag, blijf luisteren. Ja, Cor, dat, uh, dat was uh, de, de eerste beller. We hopen nog veel meer uh, bellers te krijgen met mooie verhalen... Hè, over, uh, over hun uh, eerste werkervaringen. Werkte je ook al op 12, 13, 14 jaar... 15, 16, mag ook. Dus echt, was je jong uh, en, en moest je werken? Mocht je werken? Waar uh, ging dat geld naartoe? Mocht je dat zelf houden? Wat was die eerste baan? Was het zwaar werk? Werd je uitgebuit? Of, uh, of was het eigenlijk prima te doen? Daar, uh, naar dat soort verhalen zijn we op zoek. Je kunt bellen 0800 1121 en meepraten in deze uitzending. En uh, nou, misschien uh, heb je ook al een vraag voor Cor. Uh, hij is uh, historicus, weet alles over kinderarbeid. En je kunt hem alles vragen daar, uh, daarover. Goed, we gaan uh, naar de band. Want we hebben een uh, fantastisch talentvolle band in de studio. En die uh, verdienen ook alle aandacht. Uh, Ruben. Hoi. Ruben van Donburg, jij bent de toetsenist. Klopt. En wil jij je band even voorstellen? Ja, ik uh, stel even voor en, uh, de band en de formatie die is gekomen uh, nu. Een beetje uitgekleed. We hebben Susan Bailey uh, op de Vocals. Ja. Susan Malekka Bailey op de Vocals. Hij zit naast mij. En achterin zit uh, Danny van Dien. De gitaar. Hello. En we hebben een uh, hele fijne percussionist meegenomen. Dat is uh, Ron Jansen. Kijk eens aan. En die zit daar. Goedenavond, avond, goeie nacht ja. moet ik zeggen. En normaal gesproken hebben jullie daar nog een zanger bij. En nog een uh, bassist. En nog een drummer. En nog een drummer, oké. Okay, kijk ja. eens aan. Dus uh, zeven man sterk. Uh, uh, bij, uh, vier, uh, met met z'n vieren gaan jullie volgens mij ook hele mooie dingen doen. Ik hoorde jullie net al uh, soundchecken. Ik ben heel benieuwd. Uh, meestal vragen we altijd de zanger, de zangeres... Uh, om het voorstel rondje toen een verhaal te vertellen. Maar in dit geval ben jij Ruben ook degene die deze band bij elkaar heeft gebracht. Ja, Vertel. ik heb het, uh, het geïnitieerd. Um, en eigenlijk hebben we allemaal uh, de band wel bij elkaar gebracht. Maar het is wel begonnen bij mij. Eigenlijk bij mij en, uh, en Susan. Wij zijn samen begonnen met uh, muziek maken. En uh, hebben eigenlijk samen uh, het, het, het jammen. Ik heb het jammen eigenlijk herontdekt met Susan. en Zij heeft het jammen eigenlijk ontdekt. Ja, jullie hebben eigenlijk het, ook eigenlijk uh, geïnspireerd. tot, want, uh, Jullie doen Funk Soul. Ja. Kijk, het is heel hip tegenwoordig om singer-songwriter te doen. Er zijn wedstrijdjes. Ja, sporten, ja, en it het it it, over. Is uh, that, is <laughs> uh, je kunt uh, uh, ook als pop je dan al, al wat langer uh, overal terecht. Maar ja. Funk Soul, ik dacht wel meteen... Uh, uh, zo, dat is gewaagd. Uh, uh, waar komt het vandaan dat je denkt... Want hoe oud was je, 16, 17? Ik ga Funk Soul band beginnen. Uh, <laughs> ja, nou, uh, 16, 17 was ik daar denk ik ook nog niet. Ik, uh, ik zat wel in, de, in een beetje in de rock, uh, rockhoek meer. Maar ik merkte met mijn uh, toetsen dat ik dat ik uh, toch steeds meer die kant op ging. Mijn uh, instrument stuurde me eigenlijk wel een beetje richting dat uh, genre. En uh, ik, ik begon het jammen. Dat vond ik, uh, dat, ja, dat vond ik eigenlijk de mooiste manier van muziek maken. En ja. uh, die muziek leemte zich er gewoon goed voor. Ja. Een bepaald thema introduceren en, uh, en daaromheen iets. Iets, uh, iets bouwen, dingen toevoegen, dingen weglaten. En dan op een gegeven moment uh, ontstaat er iets ter plekke. En dat, ja, dat is gewoon een gaaf gevoel. Ja, ja. Uh, Oké, okay. ja. en dat uh, jullie staan eigenlijk nog helemaal aan het begin van een keer, carrière, maar toen ik de eerste noten uh, hoorde, dacht ik zo. Dit heeft wel uh, potentie zeg. Ja, nou, tof, dank je. <laughs> jullie, hebben, jullie, jullie hebben een wedstrijdje gewonnen ook in Den Haag. Jullie komen uit Den Haag. De, ja. Mochten jullie op het Haagse podium uh, op Parkpop uh, spelen, is dat voorlopig jullie hoogtepunt geweest? Ja, voor hoeveel absoluut. mensen? Nou ja, ik heb een foto van de hoeveelheid mensen die stonden. En het, is, ja, het, is, het is tot zover je kan zien. We hadden, we, hadden, we, hadden, we hadden mazzel met de tijd en met het weer natuurlijk. Het was duizend, fantastisch. Duizenden? Ja, nou ja, duizenden. 25. Ja, 25. Tegen het 50. Ja, 50.000? Ja. Ja. In totaal zijn, ja, ja. zijn 250.000 mensen park op afgekomen. Genia. Maar we ja. stonden op ja. zo'n fijn tijdstip. En het weer, joh, alles zat eigenlijk, zat eigenlijk mee. Dus ja, het was ja. fantastisch. Ja. Ja. Hebben jullie, Zijn jullie al zover dat er al een EP is of een cd? We zijn bezig. <laughs> we, zijn bezig. Ja, okay. we, we zijn bezig met nummers, uh, nummers schrijven. Uh, ja. Nummers afmaken. En we gaan uh, ja, hopelijk deze zomer opnemen. Ja, want uh, we willen jullie natuurlijk horen, maar de, uh, we doen uh, vaak in de Nacht ook uh, een, een leuke actie voor de luisteraars. Dat ze een uh, cd'tje of ep'tje kunnen winnen. Maar goed, die is er dus nog niet. Kunnen ze wel iets anders winnen? Nou, ja, ik uh, dacht misschien aan een huiskamer. Gestart. Dat hebben we al eerder, uh, eerder weggegeven en dat leek, ja. leek ons wel een leuk, uh, leuk plan. Ja, ja. ja. ja hele bandakkoord? Ja, ja dat, uh, is niet, dat, uh, dat Ruben dat nu ineens dropt of zo. Uh. <laughs> en afhankelijk van de huiskamer kunnen we de volle bezetting doen. Of, of zo'n soort bezetting. Ja, maar luister, dan kun, je, dan kun je horen wat het, wat het kan zijn. Er is niet veel ruimte hier. Dus. En als het een beetje mooi weer is, dan, uh, dan gebeuren alle huiskamerconcerten een beetje in de zomer. Ja, precies. Dan dus, kan ja. Het ook nog, er gaan de schuifdeuren open... en dan kan de ja. tuin ook nog vol ja, en zo. precies precies. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, als je thuis zit, zit te luisteren... Nou goed, je hebt natuurlijk nog geen nood gehoord... maar als je zometeen de, de muziek je aanspreekt van Bambi Leet. dan kun je mailen naar nachtapenstaartje.eu.nl. Dan moet je eventjes je naam, adres en telefoonnummer vermelden... en waarom jij dat moet winnen. Waarom Bambileet in jouw huiskamer vooral uh, moet komen uh, swingen deze zomer. Of herfst, mag ook. En uh, dus nachtaapstaartje.nl. Wat ga je nu uh, spelen, Ruben? Uh, we gaan beginnen met uh, Good Love. Dat is uh, onze demo. En uh, daar hebben we een acuïstische versie van gemaakt. Laten we zeggen, jullie single, hè? Ja, laat we dat ja, zeggen. Ja. Zoiets. Oké. Okay. Ja. So. Loop naar je microfoon. Ja. Dan uh, ga ik nog even tegen de luisteraars vertellen. dat we zo meteen natuurlijk weer doorpraten over bijbaantjes, vakantiewerk en dat soort dingen. Blijf bellen met je verhalen. 0800-1121. Dus dan gaat het om dingen als. wat was je eerste baantje? Wat kocht je van je eerste geld? En wat heb je daar eigenlijk van geleerd? Laat het ons weten. 0800-1121, gratis nummer. Mailen kan ook nachtaperstaatje.eo.nl en twitteren. hashtag Ditisdenacht. Zitten jullie er klaar voor, mannen? Ja, hier is Bambi-leed met Good Love. Switzerland, life. I like to keep it warm Cause when I get it, I'ma get it right And when I'm all alone, He touched me in my dreams at night I like to keep it going Cause when I get it, I'ma get it right He the type of gotta makes your heart skip a beat The type of that that'll really give you what you need He gives good luck Ja, mooi hoor. Good love. De kop is eraf voor Bambi Leed. We gaan ze later vannacht nog een, uh, een keer of uh, drie in overhoren. geval uh, ja, Drie keer toch? Ja, ja, gaan we doen. Hartstikke mooi. Goed. Ik vind het echt lekker hoor. Niet? Lekker, uh, lekker uh, swingen. Ja, ja, helemaal. Het maakt het bloed helemaal waar, toch? Uh, uh, ik Cor? vind het, uh, vind het uh, heerlijk. Jij zit ook te genieten. Nou, mooi, ik wel, zo. ja. Wil je, wil je, je mag ook reageren hoor, nachtaapstaatje.nl. Heb je een beetje een grote huiskamer? Een grote huiskamer? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik weet niet <médico> deze bezetting, <coexistence> ik zou ze er misschien wel in kunnen proppen. Ik zou ze misschien wel in willen proppen, maar ik okay. weet niet of ik het hun aan kan doen dan. <mag> nou, oké, okay, ja. Net iets te krap misschien. Goed, hier in de studio gaat het ook, dus uh, op zich uh, zijn ze flexibel. Uh, en dat is, uh, dat is mooi. want je moet maar zo denken... nu, uh, nu doen ze het nog, over uh, drie jaar uh, spelen ze misschien wel Ahoy plat of zo... en dan, uh, dan zijn dit soort tijden voorbij. Dan zijn we erbij geweest. Uh. Ja, dan zijn ze bij ons voor het eerst ja. op Radio 1 geweest, hoor. Dus uh, dat... Uh... Dat, dat gaan we onthouden. Goed, we gaan verder praten over vakantiebaantjes, bijbaantjes, werk als jongeren enzovoort. En dat doen we ook met luisteraars. Bel 0800-1121. Oh, uh, 0800-1121. Niet te snel. Om mee te praten. Jack. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. je ja, ja, ja, het ook bekijken. Ja. Het is tenslotte al half vier geweest. Hey, jij uh, ging als 15-jarige uh, een, een, een, een schip op met mijn 15 jaar kwam ik aan boord van de Columbia. Oh, en voor wel, het... Over welk jaar hebben we het dan? Hoe lang geleden? 1965, okay. 66, sorry, okay. 1966, ja. Okay, en 60. ik werd ja. tijdens die vakantie werd ik 16, kwam als 15 jaar aan boord en als 16 jaar weer naar huis. Hm? Um, dat waren gesleepte schepen, dus aken. Oké, okay, ja. Wij voeren de puur de Rijnvaart, dus in een sleep van uh, drie of vier schepen achter die hele grote binnenvaartslepers werden wij de Rijn ja. En dan kwam je in de buurt van Bingenloch... waar de Rijn heel erg smal is. Dat is bij de Lorelei. Ja, ja bij de Lorelei, ja, precies. Waar zoveel schepen zijn vergaan. Een paar jaar geleden lag er geloof ik nog een binnenvaartschip uh, voor, ja. voor, voor, voor Pampus. Ik, <laughs> Dat is weer een andere. Daar werd maar. dan zo'n zo hele sleep uit elkaar gehaald. En dan werden die sleepschepen één voor één... Met, zoals men dat zo mooi noemde, een voorspan. Werden die door dat nauwe gat getrokken. En eh, daarna werd die sleep weer samengesteld. Ja. En daar was je dus eigenlijk de hele dag mee zoet. Ja. Want dat was allemaal eh, lo loodzwaar, lomp en groot werk. Mm. En er waren geen motoren aan boord. Dus die jongens, die matrozen, die stonden daar werkelijk met armen als kabeltouwen. Ja. ...zonder dit jaar aan die handwensjes te draaien. Ja. Nou, het was, was armoeitroef. Er was geen elektriciteit aan boord. Ja. Alles ging op het uh, Ja, Er was geen voordrijving, geen aandrijving. Dus er werd, was ook geen stroomopwekking. Um, uh, er werd dus ook gecommuniceerd, zelfs in die tijd nog... ...met de, de vlaggen die op de... Uh, sleeboot omhoog gingen die duidelijk maakte aan de rest wat er achteraan hing. Ja. Van dit is de bedoeling, dat gaan we doen. Ja. En het was alleen dagvaart. Dus we lagen, iedere nacht lagen we het uh, veranker. Ja. En dat hield dus in dat de volgende ochtend... ...moest de scheepsjongen als eerste zijn kooitje uit... ...om de kachel aan te maken, want we stookten op olie. Mm. En dan hadden de mannen, die hadden koffie gehad... ...en die gingen aan dek om die ankerketting binnen te draaien... Uh -huh. Op handkracht kun je nagaan. Ja, dat, dat, dat moet ook, uh, daar moet je ook kabels voor hebben om je arm heen. Ja, ja, ja. echt. Hey, maar je, um, je, je, je praat erover in derde persoon, want jij was zelf 15. jaar, je ging mee, er was een vakantiebaantje, je ging daar voor de vakantie mee. Ja. ja. Hey, maar wat was je eigen taak dan? Je had nog niet zulke ontwikkelde spieren aan je armen, ik schat was, ik zo in. Ik was een sport, jongen. Ja? Ik mag er al. Om, uh, ...om de kachel aan te maken... ...om koffie ja. te zetten... Ah. ...en nadat ze die ketting aan het binnendraaien waren... ...dan moest ik naar beneden... ...met een grote haak... ...om die ketting... ...in zijn kluis... ...zoals ze dat zo netjes noemde... Uh, ...zo neer te leggen... ...dat hij er s'avonds dus ook weer... ...vrij uit kon lopen... ...dat mocht hm. niet op een hoopje leggen. ...dat moest helemaal rondom weggebuwd worden... Ja. ...en dat zat onder het slijk van de Rijn... Hm. ...nou, dan kwam hij dus weg kwam je er weer uit en dan was het s morgens nog maar half zes en moest de dag nog beginnen. Ja, en dan, en dan, ik moet oh, zeggen, koffie zetten trouwens wel een hele mooie klassieker. Koffie halen als eerste uh, taak, maar dat leek, lijkt me niet zo zwaar. Maar dat, met het anker, dat anker was, was dat zwaar voor een vijftienjarige? Ja, ja, dat was wel. Ja, maar en zeker omdat ik, sorry? Maar dat deed je voor je plezier. Ja, ja, dat hoorde erbij, dat hoorde erbij. Dat uh, was natuurlijk een prachtig avontuur ook, hè? Als ik het zo hoor. En ik heb ze uh, allemaal een, uh, het was, Er was nog geen telefoon. Er waren, er waren nog geen telefoonverbindingen op die manier zoals wij nu kennen. Ja. Dus de schoolvakanties eigenlijk ten einde waren. Hm. En die schepper die had zelf nooit kinderen gehad. Dus die was daar niet van op de hoogte hoe lang zoiets duurde. Ja. Toen heb ik dus netjes mijn mond dichtgehouden. Ja. En toen waren we onderweg van Rotterdam naar Basel. En toen ben ik nog fijn meegegaan. En op een gegeven moment... Toen kwamen we in Rotterdam terug en toen kwam er toch een, uh, een, een bootje van de Spido, van de watertaxi. Ja. Die kwam met iemand van het hoofdkantoor heel boos aan boord. van had jij al niet een maand op school moeten zitten? <laughs> en? Daar had hij, punt? Ja, hij had een punt? Ja, hij had een ja. punt. Ja. Dus het, ging, het, dus, ja, het was weliswaar een vakantiebaantje, maar het ging dus al wel ten koste van uh, je schoolcarrière? Ja, van een van een, jaar, uh, van een jaar extra school. Dat, ja? Uh, ja? Je bent blijven hangen daardoor? Nee, ik was net blijven hangen. Ah, oh, oké, okay, zo. Tien jaar. Dus, niet ah. zo een ramp. Ja, oké. Okay. Ah, okay, dus, ja, precies. Dus je dacht, ik kan wel een maandje uh, skippen, want dat ja. uh, heb ik toch al gehad. Ja, hoor. Dat, uh, nou, en de verdiensten die waren dus. Uh, ja, bijzonder laag. Ah. Dat was met je kosten en woning mee. Ik denk dat je vijf, vijf gulden per dag had. Ah. Die ja, koers. Vijf gulden per dag. Ja, dus we hadden net Harry, die had het over twee, drie gulden, was het ook per dag? Ik ben nu weer kwijt. Ja, tweede precies. Nou, dan verdiende jij nog beter. Maar dat was ongeveer dezelfde tijd. Um, maar ja, vooral een mooi avontuur als ik het zo hoor. Dat is, dat is eigenlijk waar je het vooral voor deed dan. Ja. Want wat, wat, vijf gulden per dag, dat doe je dan een week of acht? Zoiets? Ja, nou ja, het was iets meer. Ja, iets meer? Was, tien? Uh, ja, hij was te laat. Laat zeggen, tien, tien, tien weken. Ja. Uh, vijf, vijf, hoeveel dagen in de week werkt hij dan? Vijf, zes? Zeven? Zeven dagen. <laughs> Toen maar, dat maar. Is, dan ging natuurlijk ook zwaar over de schreef. voor de normen van vandaag de dag. Hij heeft ze ja, dan ja, rekening, maar... 7 keer 5, 35 keer 10, 350 euro, gulden. Nou, dat is wel ja, vermogen voor er... een. Ja. West-Europa was aan het, aan het herbouwen. Ja, dat is maar, maar, maar mijn, uh, mijn, mijn vraag aan jou is, wat deed je met die 350 gulden? Oh god, ik, ik had als hobby paardrijden. En ik, ik spaarde al jaren voor een goed Oké. Okay. En dat kwam natuurlijk nooit bij elkaar, dat geld. Want iedere keer als ik dacht dat ik het had, dan was het weer duurder geworden. Ja. Dus ik heb uh, zoveel geld kunnen bijsuppleren dat eindelijk dat zadel kwam. Een Westenzadel. Ja, dus je, je, ja. was, je was paardrijder? Ja, ik ben altijd verwend geweest op de paardenrug. Ja, maar, uh. maar, maar dat duurde wel even voordat, uh, voordat het zadel recht kwam. Ja, ik kreeg van mijn vader met mijn zevende een ponnetje. En toen zei ik, waar is het zadeltje? Toen zei hij, dat krijg je als je kunt rijden. Mm -hmm. nou, toen vroeg ik een jaar later, wanneer krijg ik nou een zadel? Toen zei hij, nou, ik ben het ook duidelijk geweest... tegen de tijd dat je kunt rijden. Hm. <laughs> Daar had hij een andere uh, definitie van. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, dat heeft er wel in geresulteerd dat ik een hele goede zit heb gekregen. Ja. Want ik heb jaren berberg rondgereden. En, uh, hoe ja, hoe, hoe nou, oud was je uiteindelijk voordat het zadel er kwam? Nou, 16. 16. oh ja, precies. Dus die 350 gulden van die vakantie, die, uh, die, hebben, wel, die hebben het verschil gemaakt. Ja, die hebben echt het verschil gemaakt, dat ja. klopt. Dat, uh, Mooi verhaal. Ja, dat, uh, het was in ieder geval best, best de moeite waard... Ja. En, het ging hem in eerste inleg nog niet eens over de verdiensten. Het was puur het, was het avontuur. Ja. Het weg kunnen en, uh, en toch een bepaalde zekerheid, een geborgenheid. Ja. Ik heb er hele leuke foto's nog aan overgehouden uh, toen ik gedoopt werd bij Bingenlog. Oké. Okay. Oh, dat was prachtig voor elkaar. Uh, ik stond daar met twee roeispanen in mijn, in mijn hand. Uh, die twee matrozen die hielden de Hollandse vlag achter me omhoog. En die schepper die kieper er met een put uh, Rijnwater over mijn mol. Nou, prachtig. Ja. Ik zie, ja, ik, prachtig. Ik zie het voor me. Oké, okay, goed. Ja. Bedankt Jack voor je verhaal. Um, wij gaan hier verder in dit nacht met uh, mooie verhalen over, uh, over werk en over uh, hoe dat vroeger allemaal ging. Historicus Cor Smit is vannacht mijn gast. Hij. Um, hij is bezig ook met een proefschrift over kinderarbeid. Ja, gevraagd, waar gaat het proefschrift eigenlijk over? Nou, dat gaat vooral over zeg maar, de ontwikkeling van kinderarbeid in de 19e eeuw. een beetje tot, tot, tot zeg maar, de Eerste Wereldoorlog. Ja, over nog veel vroeger. dus eigenlijk. Nog veel vroeger. Daar zijn weinig mensen die daar nog wat over kunnen vertellen. Die zullen ja. wel berenoud zijn als maar die dus zijn er, wel er, er, er, er, er zullen er misschien één of twee zijn die het hebben ja. meegemaakt. We, we hebben de... wel eens bellers van echt zeg maar 80, 90. Dus als, als u luistert en u zegt ik ben er zo een, ik heb nog heel andere tijden meegemaakt. Maakt, bel 0800 112 en vertel ook uw verhaal 0800 1121. Maar goed, uh, Cor, 150 jaar geleden, je vertelde het al, toen ontstond eigenlijk een beetje de discussie over uh, kinderarbeid. Moeten we dit nou wel willen? Ik heb straks... Moeten we dit nog langer toestaan? Inderdaad, daar komt het op neer. En het, de, dat komt natuurlijk omdat, zeg maar, in de, de industrialisatie van Nederland was losgebarsten uh, los en er ontstonden toch eigenlijk uh, een aantal hele duidelijke uh, wantoestanden. Ik bedoel, ja. kijk, uh, hier, hier, voor een hier avontuur hebben de of het wat leuk bijverdienen... dat was er toen niet bij natuurlijk. Nee, ik, ik zit nog even weer in je boekje te, te bladeren. Kinderen verwisselen de spoelen van een spinmachine. Ja, nou, maar... hoe, hoe oud is dit kan, de kind? Wat schat je? Uh, deze, dat is inderdaad, die zijn denk ik een jaar of elf, twaalf. Elf, twaalf Vergeet twaalf, niet okay. dat, je, dat, dat de voeding heel slecht was... en dat kinderen er ook vaak wat jonger uitzagen hmm. dan vandaag de dag. Maar... Uh, zeg maar uh, 1860, hè, als we daarover praten, ruim 150 jaar geleden, ik, uh, de, de, zeg maar de meeste mensen in textielfabrieken die waren wel zo voor hun tiende jaar begonnen met werken. Dus voor hun tiende dus inderdaad, dat kinderen van acht, negen jaar de fabriek ingingen, dat, ja. Ja, dat, dat was zeg maar 1850, 1860 heel gewoon. Ja, ja, Overigens, voor de uh, luisteraars, ik zit te bladeren in het boekje van, uh, van Cor Smit... Uh, over J.J. Kramer, die destijds de discussie startte... over moeten we dit wel willen. En uh, uh, de kinderarbeid in Leidse fabrieken. Want daar kom je vandaan, Cor, daar weet je ja. alles van. Leiden en kinderarbeid. Um, goed, het was dus destijds een soort van ja, de normaalste zaak. Je werkte gewoon mee als kind vanaf een jaar of tien? Nou ja, vanaf een jaar of tien. Het, ja, de normaalste zaak, het was heel gewoon... maar het kon, het kon in die feiten niet anders. Het was natuurlijk toch uiteindelijk de armoede die, je dreef, die, die de mensen dreef. En met de nieuwe uh, machines uh, konden kinderen... zonder eigenlijk veel training en opleiding... en ve ve uh, veel kracht makkelijk aan de slag. Ja. Eh, en laat ik maar zo zeggen... Uh, in vroeger tijden, dan had zeg maar. Dan gingen kinderen ook wel vroeg werken, maar dat had toch een beetje een karakter van een, van een opleiding. Oké. Okay, in, in, nou, die, in die fabrieken een soort was gezelle, dat. Uh, gezellen. gezellen, Meestergezel. Dat, dat, meester ja. gezel. En dan kan je ook nog wel zeggen dat daar sprake was van uitbuiting en hard werken. Maar dan leerde je nog een vak. Ja, en dat, en dat was. Dat was eigenlijk... in die fabrieken was dat natuurlijk veel minder het geval. Ja. En, en ja, dan. Uh, dan krijg je dan bovendien nog eens een keertje dat meestal. vader en moeder. Uh, Werkloos waren, armoede was groot. Dus je hebt sowieso een hele, hele donkere tijd. En, en, en uh, armoede die de mensen dreven. En soms waren de kinderen gewoon de enige kostwinnaars in een, uh, in een huishouden. En, en zo meneer Kramer, die was dit, destijds al een, een bekende schrijver. Ja. ja. zullen we zeggen. En, uh, Abdelkade Benali. Of, of, uh, nou ja, misschien kan je hem in. Met, eigenlijk kan je hem qua populariteit in Nederland beter vergelijken met een Marco Borsato. Ah, oké. Okay. Ik bedoel die man die. Echt, die, een, echt een, een, een artiest. Ja, die kon, die kon dus. Die, die man die kon voor één avondje declameren. Uit een boekje kon hij 150 gulden vragen. En dat is ongeveer te vergelijken met het jaarinkomen van een arbeider. Kom er nog een dus, dus, Declameren dus, uit het boekje? Declameren van, uit zijn eigen. Een, een, een roman voorlezen en daar ontving die 150, 200 gulden voor. En nou, dat was daar, daar werkte dus een, arbeid, een, een volwassen arbeider een jaar voor. En hij eh, liep rond in zijn stad Leiden en hij zag de kinderarbeid... en hij dacht, dit kan zo niet langer. Eerlijk gezegd, hij is een beetje ingehuurd. Oh, nou, ja, zei, slim. Dit, nee ja, in, hij, was, hij was een sociaal betrokken man. Laten we even dat voorop stellen. Ja. Hij heeft zich ook op heel veel gebieden grappig ingezet. Je, grappig dat je Marco Bursater noemt, die natuurlijk uithand wordt dus van... Uh, Precies. Um, kom ik even niet op de kindsoldaten. Precies, daarom kan je het ook heel goed mee uh, vergelijken. Het was een sociaal... Uh een bekende Nederlander een, die overal optrat... en die zich inzette voor de goede zaken. En in dit ah. geval was hij dus eigenlijk ingeschakeld... om te pleiten voor die kinderen. Door? Door een, een familie van hem. Dat was, een, dat was meneer de, de Vries Robé. En dan, die was eigenlijk inspecteur van stoomwees. Kijk, en die kwam natuurlijk altijd in die fabrieken. Want die moest die stoommachines controleren. En die zag al die ellende. Die zag al die kleine kinderen aan die spinmachines. Hè, want dan moet je je eens dus voorstellen... Ah. Uh, acht, 10 jaar, en dan, dan, dan, dan was je dus bezig met die spoelen aan die spinmachines, of je zat onder een spinmachine. Maar dat ging zaten... wel eens mis? Dat ging nog wel eens mis, want dat was nog allemaal onbeschermd, dus er kwam een handje tussen, er kwam een armje tussen, Dat ging een handje vanaf, een armje vanaf. En die kinderen die werkten dan, die kwamen dan zo, s om zes uur, half zeven, op de fabriek. Dan gingen ze om een uur of twaalf gingen ze naar huis om uh, warm te eten. En om een, uh, om een uur of uh, een anderhalf uur later, of een uur later, stonden ze weer in de Fabriek tot half acht, acht uur s'avonds. Dus 12, 13, 14 uur per dag deden ze dat dan. Aan die machines, soms in de machines. In, een arts die vonden zijn dus een keertje in een inspectie van een fabriek. in een kist in een spinmachine. kleine kindertjes die onder die draden zaten. om elke keer weer als er zo'n draad brak om die draden aan elkaar vast te maken. Dat soort dingen deden ze. Nou ja, Goed, een, een kleine stap van uh, declamatie-expert. Deklam, uh, of nou ja, 150 gulden voor een avond. Uh, dat is, dan ben je, ben je een grootheid in die tijd. De, deklam, hoe zeg je dat? Declamant? Declamateur? Voordrachtskunstenaar. Nou, ze en zijn gewoon een goed Nederlands voor Ja, je Kramer. Een kleine stap van hem naar uh, bombi Leed. De, de band die vanavond de live muziek uh, vannacht, uh, verzorgt in deze nacht, Ruben. Hey. Um, en nou dacht ik, dan nou ga ik een briljante vraag aan jou stellen, dan ben ik hem kwijt. Uh, <lacht> ja, tuurlijk. Als je dit zo hoort, dit verhaal: kinderarbeid. Ja. Ja. Uh, inspireert dat? Denk je dan, hé, hey, dat is een liedje nee vooral, ik denk, of vooral ja, opkomen tegen. Hè? Ik ja, Zoals ik als die ik cremer destijds dus uh, uh, dus daar kwaad, waar kwaad van werd en dacht van uh, protest. Ja. Of, of zijn jullie niet zo van de protestliedjes? Nee, <lacht> niet. tot nog toe, nee, tot nog toe gaat, het, uh, gaat het echt over onze eigen, eigen leven. En uh, als ik het zo hoor, mag ik blij zijn dat we dit allemaal niet hebben hoeven meemaken dat we in deze tijd uh, geboren zijn. Ja, zo ja. gelukkig zijn we dan wel, maar we, ja, we maken allemaal dingen mee. En daar gaan eigenlijk onze, onze nummers over, onze teksten over. Oké, okay, volgende liedje, waar gaat die over? Uh, Cloud69 gaat over, uh, over een high. Een high. Uh, ja, een high. O, eng. Nou ja, eigenlijk niet. Dus, uh, oh. Als je op, op Cloud 69 bent, dan ben je op een goede, op een goede plek. Oh, een high, oh, zo'n haai. Ja. Ja, je hebt hielo's. Goed, we gaan, we gaan met jullie mee surfen en uh, genieten van, van jullie muziek. Dankjewel. Daar hebben we helemaal geen middelen voor nodig. Dat doen we gewoon, uh, gewoon met alleen muziek. Dat kan ook, natuurlijk. En dan uh, ga ik intussen nog even zeggen dat je kunt blijven bellen met je verhalen over, uh, over je eerste baan. En er wordt ook flink gebeld. Dus er zijn zometeen weer allerlei mooie verhalen van luisteraars. En uh, bel of, je kunt ook mailen, nachtaapstaatjeeo.nl. Twitteren, hashtag, dit is de nacht. Maar bellen doe je naar 0800 1121. En ik ga ook nog even zeggen dat je nog steeds kunt mailen als je. Uh, het tof vindt als Bombileet uh, met hun uh, lekkere funksol... bij jou in de huiskamer komt spelen. Deze zomer bijvoorbeeld, uh, ze, herfst, ze zijn heel flexibel, ze kunnen van alles... ze hebben er zin in en ze zijn hartstikke goed. Dus ik zou zeggen, grijp deze kans. Mail naar nachtapstraatje.eu.nl, vermeld je naam, adres en telefoonnummer... en uh, zet daar even bij waarom, uh, waarom Bombileet nou juist in jouw huiskamer moet komen optreden... voor jouw familie en voor jouw vrienden een exclusief concert moet geven nachtapenstaartje.io.nl Hier is Bambi Leet met Cloud 69. When we first began Oh, I, I was mesmerized By you, by the touch of your hand By your lips, by your stance By the things that you do I was blinded by light, caught up in your pink might Cause things were going smoother than they ever had Didn't know what to do, so in love with you Till the darkness drew on It had me high and elevated, this love will not be separated No, it's too rich, but I feel fine I'm chillin' on cloud 69, never felt this alive, alive, alive. It was a dream, took me away, floating so high. You made me stay. I really love you, so I was a fool, you know. You had me fading long away soon. But I weren't dying, you weren't mine. But oh no, I was blind. Twas in my mind, you were stronger than I was then. Yet yeah, you left me behind. Promises, I was yours and you were mine. But we clashed, always tested by time funding more ways to drown myself in you call it karma but i know i've been burned deeper than i was before i had to settle the score even though i cried you had me high and elevated this love will not be separated no it's foolish, but i feel fine I'm chillin' on cloud six to nine. Never felt this alive, alive, alive Back on my dream, back on my grind Never on a track and never behind Never too late to find my way The rest of your life starts today I'd say, I'd say Say you, you, you Starts with a seed turns into a tree. Rolling, flowing, I feel free. High, you don't you love this high? High, you don't you love this high? Don't you love this high? High? Don't you love this high? Don't you love this high? Yeah. Nou, oh, ik uh, hou hier in elk geval wel heel erg van. Ik, uh, ik ben niet zo van de, van de middelen, maar dit is echt heel fijn. Maar is, is die wel geïnspireerd door... Uh, ik weet, nee. Is Cloud69 is dat, is dat een drug? Nee, een verliefdheid. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, sorry sorry, sorry hoor, sorry hoor. ik moet even... Natuurlijk, Cloud69. <laughs> verliefdheid, oh gelukkig. Ik denk al, oh, hoe moet ik dit gaan uitleggen? In eo tijd reclame maken voor, voor een of andere paddo of zo. Maar dat valt allemaal weer mee. High het gaat gewoon love. over... High and Oké, okay, high and love. Ja, ja, zo is het. Nou... Bedankt, super. Straks wel we meer van jullie. Geweldig. En blijf mailen, hè. als je ze in jouw huiskamer wilt laten optreden deze zomer. Want dat is toch een, uh, een buitenkansje. Voor jouw familie en vrienden. Ja, dat, uh, ja misschien, uh, misschien moet je daar een beetje jong voor zijn. Ik weet niet, moet je er jong voor zijn? Of, jij, jij vindt het ook, ook wel lekker kort, toch? Ik vind het ja. fantastische muziek. Ja. ja, ik hou wel van funky solo, ja. van funky jazz en best zo. Op, dus, best wel van alle tijden toch? Van. Ja, nou, goed. Gewoon doen, nachtapstaatje.euw.nl. En bellen 0800-121 als je wilt meepraten over uh, werken. Uh, ik, ik, ga nog, ik ga er nog heen doen uh, voor de klok van vieren. Want we hebben uh, meneer of mevrouw van der Born. Goeienacht. Ja, het was mevrouw van der Born. Kijk, mevrouw van der Born. Van de Born. Uh, u, ja, ik dacht het al, want u uh, was al eens jaar aan het werk in de huishouding. Dus zijn meestal vrouwen, hè? Ja, ik was de jongste van dertien kinderen. Hè? Mijn vader ah. is gestorven toen ik 11 was. Aha, en toen dus... viel er een inkomen weg. Ja, en mijn vader was eigen baas en die had geen rentezegels geplakt. Dus uh, moeder kreeg niks. Mm -hmm. ja. Dus toen was er een van 19 en 24 moesten het verdienen. Toen had je, had je nog geen levensverzekeringen en uh, een pensioen. Nee, was allemaal dat, dat had er nog niet in toen. We mm -hmm. was er ook van die voor gespaard. Uh, welke tijd hebben we het? Ik, ik, dat was direct na de oorlog mijn vader is in uh, april 46 overleden toen was ik net zo. elf. zo wat een drama zeg. dus Bertien... ja wat natuurlijk de, de, de, de mijn broers en zusters die uh, onlang verkering hadden die zijn natuurlijk getrouwd na de oorlog. ja ja. wat ze toen nog bij elkaar konden scharen en die kregen ook gelijk kinderen dus ja wij mijn zusje en ik die moesten natuurlijk ook al gelijk uh, oppassen. ja. Ja. Dat mijn zuster maar... die had een rugkwaal, dus uh, dan moest ik zaterdags moest ik daar ook natuurlijk de buitenboer en zo gaan doen. Maar ik zat, ik zat wel te denken: dat de jongste van 13 kinderen dat betekent dat er dus 12 kinderen boven u zaten, er waren er toch wel een paar bij die het gezin konden houden? Nee, want die waren. De twee broers kwamen pas terug uit, uh, uit Duitsland. Ah. De, die waren. Die was gebouwd, broer was getrouwd, maar andere broer ging trouwen. Ja. Okay. En die ging naar Amsterdam. Uh. En mijn de, de zuster die ging het sanatorium in. Die had met de hongertocht de TBC opgelopen. Show me, jongen. Dus, uh, het, het was een ellendige tijd, een moeilijke tijd. Dat, uh, ja, want ja. mijn broers zijn natuurlijk ook met 14 jaar aan het werk gegaan. Hoe dat, hoe dat verder ging gaan we zo meteen na het nieuws van vier uur horen. Blijf nog even hangen, mevrouw Van Born, want ik u, wil u zeker uw verhaal nog even verder horen. Zo meteen praten we verder over uh, je eerste werkervaring. Was het een, uh, een leuk bijbaantje voor uh, een leuk zakcentje of moest je werken? Was het een bittere noodzaak? Nee, ja, in ieder geval wel. Dat in ieder geval wel, dat horen we zo meteen verder. Um, uh, en dat bellig uh, vraag mag ik ook aan andere luisteraars, blijf bellen 0800 1121 met je verhalen. En uh, ja, wat kocht je eigenlijk voor je eerste geld? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zometeen ook uh, uh, gaan we het verder hebben over dat rapport. Wat zegt dat het uh, allemaal ten koste gaat bij de jeugd vandaag de dag van hun uh, schoolcarrière. Blijf luisteren.